Verschillende scholen besluiten de week na de kerstvakantie toch dicht te blijven. Ze geven dan alleen online les. Ze zijn bang voor meer besmettingen als leerlingen kort na de feestdagen weer naar school komen. Terwijl ze daar wellicht veel mensen gelukkig nieuwjaar hebben gewenst en contacten hebben gehad. Ja, Stel dat er dan met kerst of nieuwjaar toch wat meer contact gezocht wordt. Dan ja, zou je zomaar een nieuwe piek kunnen creëren. Middelbare scholen in Amsterdam, Enschede, Katwijk en Gorkum hopen dat ze met de week extra een uitbraak voorkomen. In Dordrecht is een man opgepakt voor het dreigen met een terroristisch misdrijf. Een man van 40 zou online hebben gedreigen met vuurwapengeweld. Toen hij werd opgepakt had hij ook een wapen op zak. Politie heeft niet bekendgemaakt wat de man precies had geschreven. In Brussel is alvast het vaccineren tegen corona geoefend... Dik 40 vrijwilligers deden mee aan de proef. Het gaat nu nog om nepvaccins, want de doses van Pfizer worden pas net na de jaarwisseling verwacht. Volgens de organisatie moet het vaccineren goed voorbereid worden. Alleen al omdat het vaccin van Pfizer op min 80 graden bewaard moet blijven. En in het Zeeuwse Donburg gooiden ze de parkeertarieven flink omhoog... Twee parkeerterreinen vlakbij het strand moesten badgasten volgend jaar dik vijf euro per uur gaan betalen. Daar staat niet iedereen om te springen. Veel te veel. Absurd, absurd. Ja. Nou, Ik Maar we hier speciaal voor de auto hoor. Ik, ben er, ik vind het goed dat ze het gaan beperken. Maar om op zo'n manier uh, om gastvrij te worden voor een plaats als Domburg vind ik wel heel erg... Uh... Veel te veel, dat ja. zou ik nooit doen. Donburg hoopt met de hoge prijzen te voorkomen dat het te druk wordt op de parkeerterreinen. En de tegenvallende opbrengsten van dit jaar een beetje goed te maken. En dan het weer vanavond bewolkt. De regen trekt wel weg het kot af naar 2 graden. Morgen een grijze dag, dan weinig zon en zo 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Goedenavond bij See het op jouw Seefem's antwoord. Eventjes een klein technisch probleempje. En met de controller. Hoe kan dat nou, Dennis? Wat gaan we doen? Dan gooien we gewoon eventjes een ander muziekje erin. Totdat we het hebben opgelost natuurlijk. We go the light, don't you not. In black and white When I wake up Het was de kerstboomverlichting De kerstboomverlichting, ja Voor de mensen die meekijken Welkom bij een gloedje nieuwe Splinternieuwe See it sessions Ja, vorige week heb je ons moeten missen Even een verjaardag vieren, even naar Wild FM. We doen het gewoon allemaal maar toch eventjes. Maar wat was het zo leuk. De, ker ja, de, de studio is helemaal in kerstsfeer. Ja, er mag geen vuurwerk afgestoken worden, maar dat heeft de kerstverlichting hier uh, ruim goed gemaakt. hoor. Ik zie hier ja, echt overal ballen hangen. We gaan een uh, uitdaging, Dennis, vanavond. Alle ballen, die gaan eruit door de was. Ik zeg het, de komende twee uur. Op jou 106.9, 104.5. See it session. Hou gewoon lekker hier. En ben je al bezig met die boom? Wacht nog maar even met die bal hoor. De, lach, de lampjes mogen erin. Wat zat voor het dan hoor? Hij is geopend. Nu, DJ Dion City. Heen en weer. Ja, die keer van me dan, hè? Hey, mocht je het lekker meeluisteren, laat gerust een berichtje achter bij The One and Only DJ Dion City. Ik zie berichtje binnenkomen live vanuit de sportschool. Nou ja, plug hem in, laat hem gaan. Helemaal gezellig. Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go Take a look at the five and ten It's blessing once again with candy canes and silver lanes that glow Welkom bij Sky Radio to Look a lot like oh, toch, it sessions DK Dion Sydney Star in the care sphere the prettiest sight to see 'tis the holy that will be If on your own running It's beginning to look and a pestle that shoots is the wish of Barney and then Darset will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. Hop along boots and a pestle that shoots is the wish of Barney and then Darset will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. just yeah, beginning to the You love Yeah. and boxes safe until I know I'm gonna drop this front I've built around me Oasis, Paradises in my hand Holding on so tight to the status It's not real, but I'll try to grab it Keep myself in beautiful places Paradises in my hand Bye. Sydney, live in de mix. Ik hoop dat je al klaar bent met je kerstboom. Want zometeen, net het nieuws weerverkeer van 10 uur, gaan we gewoon nog een uurtje langer door. Dus dan kun je gewoon alles naar de kant schuiven. Lampjes aan. En waar, gerust het dansje. Geen wat lekkers in. En misschien ben je nog aan het sporten. Het kan allemaal. Ik uh, zie van allerlei berichtjes hier binnenkomen. En de mensen hebben het naar het zin thuis. Van buiten, koud, huur nat. Gewoon lekker je radio aan. CFM Zandvoort, see it sessions. Leuk dat je erbij bent. En zometeen, DJJK, een uur lang in de mix. Zorg dat je erbij bent.